Marielle Hageman met het NOS Journaal. 400 Nederlandse gemeenten de code voor de thuishulp ondertekent. Daarin staan prijsafspraken tussen gemeenten en zorginstanties... ...die moeten voorkomen dat thuishulpen te weinig betaald krijgen. 26 gemeenten zeggen dat ze de code niet onderschrijven... ...omdat ze zich niet willen binden aan de prijzen. Het is niet duidelijk waarom de rest de code nog niet heeft ondertekend. Staatssecretaris Van Rijn dreigt de regels voor de thuishulp aan te scherpen... ...als gemeenten onder de afgesproken prijs betalen... PvdA-leider Samson wil nu nog niet besluiten over Nederlandse bombardementen op Syrië. Hij zei in het radioprogramma Kamerbreed dat hij er niet anders over is gaan denken. Ook niet nu er een Amerikaans verzoek ligt om de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen de islamitische staat uit te breiden. Nederland bombardeert al doelen in Irak. De VVD wil de bombardementen wel uitbreiden. Samson ziet meer in een politiek plan voor de toekomst van Syrië en zegt dat Nederland ook Koerdische strijders kan bewapenen. Op de klimaattop in Parijs zijn onderhandelaars het eens geworden over een ontwerptekst van een klimaatakkoord. Maar er zijn nog honderden punten waarover ze het nog niet eens zijn. Komende week onderhandelen er bijna 200 landen daarover. Zo zijn ze het nog niet eens over financiering van klimaatbeleid voor ontwikkelingslanden. De politie en de marine zoeken niet meer naar de drenkeling in het IJsselmeer, meldt Omroep Flevoland. De man zat met een andere man op een jacht dat vorige week vrijdag tussen Lemmer en Urk zonk. Twee dagen later werd het lichaam van een van hen gevonden. Volgens de politie zijn de afgelopen week alle middelen ingezet... om de ander te vinden, maar dat heeft niets opgeleverd. Het weer, bijna overal bewolkt en droog. Vanavond valt mogelijk wat regen. De temperatuur daalt tot een graad of tien. Aan zee is de wind stormachtig. Morgen, grijs, met op sommige plaatsen regen. Het blijft zacht met maximaal 13 graden. Dit was het nos -je. Ja, en dan gaan we even naar Joop van es toe. Joop! Ja, inderdaad, want, uh... Tijdens het wereldnieuws op CFM uh, is er weer gescoord. Uh, ze, ze was in de 7 van Zandvoort. En uh, degene die het getekende was volgens ons Max Aardenwerk. Hij kreeg de bal aangespeeld, kwam uh, inlopen in de 16 en haalt verwoest uit. 7-0 een voordeel van Zandvoort. Uh, dankjewel Joop en straks weer. In Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In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 En dat is oh, oh, dat arme scorebord. Het gaat het ja, nog moeilijk krijgen. Je kwijt. Ja. Goed, uh, het, uh, uh, uh, een single actie van Boy Visser. Die gaat het 16 meter gebied in. Niet zelfzuchtig. Zit hij uh, op de linkerkant. Vrijstaan, speelt hem aan. Ja, je hoeft hem eigenlijk alleen maar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 het is nu 9-1. 9-1, oké. Eindelijk kan uh, Vluggevaardig de eer redden. Uh, een beetje een foutje van Zandvoort. Uh, kon de keeper opspelen. spelen en uh, heel simpel intikken. 9-1 is de stand en we spelen in de 81ste minuut. In het donker zitten ze je niet. Als je zwijgt dan horen ze je niet. Dus hou je adem maar in en stik. 25 jaar ZFM We gaan weer naar Joffer, Ja, dat is wel stilwelding. Dat is 10. Ja, oh. Ik kon niet zien wie er scoorde, vergeef het mij. Maar in ieder geval, hij ging erin. In de verre hoek, Typho kon er nooit bij komen. 10-1 voor Zandvoort. En wat doet het scorebord? Het staat op 0, stond het. Op 0, oké, okay. ja, maar dat klopt niet helemaal. 10-1. Dat is helemaal. Dat is wel een mooie afstand. En het scorebord staat uh, eind, hij heeft één doelpunt te veel uh, volgens uh, John Lemmens is dat correct. Het zou dus uh, vol scorebord 12-1 moeten zijn. Uh, niemand die dat met de wij is, het is uh, 11 1 voor zandwoord op dit moment. What? Even lekker mee hè? met deze zing van Fox Stevenson en, en uh, Zelda pop. Ja, dan gaan we weer naar uh, de feestpartij op uh, Duintjesveld. Jan Veres, is er alweer gescoord of nog niet? Nou, er is wel iets gebeurd. Ik denk dat er een kaart is op het doelpunt. Ik weet het niet. Het is oh? zomaar maar het doelpunt. Ja, weer het doelpunt van Zandvoort. <laughs> 13 staat hier, het is dus 12, 12, 1. En, ja, ik heb geen idee wie er gescoord heeft, maar ineens gaan ze weer naar de middenstip en mag vluggevaardig opnieuw. En dat voor de, 14e keer mag, of de 13e keer mag het aftrappen. Uh, niet geloven. Het stond voor dat, is vrijwillend uh, bezig en gaat als uh, een is door een pakje boot erheen bij de tegenstanders. Ik denk dat de scheidszitter... Uh,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 Even kijken. Uh, wat al, wat echt, iedereen doet mee. Iedereen houdt die bal in de ploeg. En iedereen die uh, probeert ook een gaatje mee te pikken van de doelpunten. Oh, de bal gaat nu achter de achterlijn. Ja, uh, je kan niet altijd de doelpunten hebben natuurlijk. Helaas. Maar goed, uh, uh, een achterbal, blijkbaar. Of is het een penalty? De, de, de, de, ja, dat dus is toch een corner. Ja, ik vermoed het al, maar ik wist het niet zeker wat de linesman van. Uh,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 Wat moet ik ervan zeggen Rob? Denk... Ja, nee, geweldig toch? Echt? Ja, ja. kijk, en, en, maar als uh, buitenveld het ook uh, wint vandaag.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 Eindelijk een balletje voor Jurgen Schmid, die uh, <coughs> niet zo vaak die bal uh, vast heeft gehad in die tweede helft. Hij heeft het zelfs eentje doorgelaten. Goed, nu gaat Zalford via uh, de eerste luid naar Kalus. Kalus speelt er diep in. Naar mol. mol. Ja hoor. Hoppakee. Huh? <lacht> la la la. La la la, la, la. la, la, la. <lacht> Nee, hij ging er niet in blijkbaar. Hij, hij ging er niet in. Oh. Oh. Heb hij gevlaagd? Nee, het spelletje gaat gewoon door. Nou goed, jammer. Dat hebben we niet Nou Goed, het blijft 12-1 dus op dit moment. Ik denk dat die bal...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 Hij wordt gestopt door de keeper en speelt ook recht in de, in de handen van de keeper. Doet bijna ja, ja, ja. En dit is het einde van de wedstrijd met precies op 90 minuten. Het is uh, ja, 12-1 geworden voor Zandvoort. <laughs> een applaus voor hard. ja Jazeker, geweldig. Ja. Uh, ik heb het nog nooit meegemaakt. eens de eerste keer en dat was vandaag. 12-1, dankjewel Joop. Ik ga lekker uh, feestvieren daar. Dankjewel. Ja, Oké, okay. fijne avond. Hoi, fijne Sinterklaas. Hoi hoi. Ja my horse and I can't let you go. You are the one who, you are the one who makes Wind hebben we wel vandaag, maar gelukkig geen regen, hè? Dat die, die arme Sinterklaas vanavond. Oh, arme Sinterklaas en, zwarte en de zwarte oh. Pieter. Oh, wat, oh, wat oh, zullen die het zwaar hebben vanavond? Oh. Oeh, nou, Naomi. Ja, nou, dan ga ik beginnen met het dier van de week. Pia. Dat wilde ik net aan je vragen. <lacht> ik ben je voor. Heel goed. <lacht> nou, ik heb dan uh, de dier van de week is Pia en Pia heeft een nestje kittens gehad. Die zijn inmiddels allemaal uitgevlogen en nu is het.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 571 3888 oftewel 023-571-3888. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot en met 4 uur. Je kan ook naar de site www.dierentehuis-kennemerland.nl, want ook Pia verdient een, een thuis. Oké, okay, voor uh, Pia en de andere dieren ga je naar de straat nummer 5 hier in Zalvoort. dankjewel je dan, Naomi. Alsjeblieft. Yo-ho.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 You're the one. Komt hier aan de zin van Passenger. Here is Let Her Go. Well, you only need the light when it's burning low.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 for you Only miss the sun when it starts to snow smeuu? Nee, nee toch? Zong je dat nou echt? Let it snow. Let <laughs> nee it snow, let, it let it snow. It snow. We trouwens, mag ik er even op inhaken? Ja natuurlijk. Uh, luisteraars en kijkers niet te vergeten. Aanstaande dinsdag van 5 uur s middags tot 8 uur s avonds zie je hem goes Christmas. En dan he? denkt iedereen natuurlijk. Nu aan, al? Ja. zit de sinterklaas is weg en dan gaan we richting kerst.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 Cause if you miss the train I'm on And then you'll know that I am bad And you can hear the whistle blow all five hundred miles Five hundred miles Five hundred miles What's he so does he tell that whole profile And you can hear the whistle blow all five miles And a cool profile I look the whistle Bluff by Montelma And you can hear the De muziek draaien we weer, hè, Albert jan Heerlijk, hè? Ja, nou, Reggae. Ja, hè? Ja. ja, zeker wel. Cool, man. Cool, man. Cool, man. Cool, cool, man. Man. cool man. Clint uh, Eastwood hoor <laughs> je met General Saint en uh, Stop That Strain. Ja, ik denk dat uh, onze collega Willem Bruijs uh, daar uh, ook wel uh, blij, uh, blij mee is. Uh. Denk je niet? Jazeker. zeker. Ja. staat aan dinsdag van uh, 5 tot 8. ZFM Goes Christmas. Met blues-nummers, reggae-nummers en soul-nummers. Dus niet de. Niet, uh,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 Ja, Henk, die hoorde net uh, jouw gedicht uh, van de dag. Hij denkt, daar kan ik ook even heel snel een plaat van maken. <lacht> <lacht> ja, dat heeft Rappen die, Henk. Uh, Rappen <lacht> Henk, dat heeft hij bij deze gedaan. Die hoorde, ik vraag aan Sinterklaas, een heel gelukkig kerstfeest. Ik kom af en toe wel eens bekend voor, dit. Ja, wel ook, Albertje? No nou en he. of. Nou, hè? de de F.R. Davids en Words. Alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft dit programma... Zandvoort op zaterdag. Je zei het al, Fred is er niet. Nee, Fred is er niet. Nee, nee, hey, nee. Fred is er niet. Nee, nee, hey, maar is waarschijnlijk is Fred er wel. Oh. Maar niet live. Niet live. Oké. Okay. Niet live. Uh, hoe, maar dat... we, we moeten het even afwachten. Zometeen yeah. na vijf uur. Voice track en anders is non-stop. De non-stop. Oh, non-stop. Okay. Maar wij zijn er morgen wel weer. Zo is het. Met z'n trietjes, hè? Ja, ja, oie, ja. Met gezellig. Je moet vanavond alleen nog even werken in het casino, hè? Ja, klopt. Van hoe laat tot hoe laat? Van 8 uur s'avonds tot 3 uur s'nachts. Goedemorgen. <laughs> Geldige legitimatie verplicht. <laughs> <laughs> En als je vanavond naar het casino gaat, je vraagt gewoon, mag, is Naomi er ook? Dan, dan geeft ze vast wel een handtekening. Ja, dat zou ik zeker doen. Nou, Zo, mo zeker. Mor morgen ben je er weer. Morgen ben ik er uh, weer. weer. Weer dier van de week. Ja. En uh, andere berichten en uh, nieuwswaardigheden. Uh, nou, daar zijn wij, wij er morgen ook weer. Natuurlijk, Toch? als Naomi er is, zijn wij er ook. Oké, okay. <laughs> bedankt voor het luisteren. Hele fijne Sinterklaasavond. En tot morgen. Tot morgen. Dag. Doei, doei. Some things in love are